Uh, volgens de laatste cijfers worden wij allemaal heel oud, zelfs een beetje stokoud, en zullen we dus volgens de regering en de sociale partners langer moeten gaan werken. Maar een probleem is, is er wel werk genoeg? Dat is de vraag. Ik denk het helaas niet, aangezien dat er zoveel werklozen zijn en dat blijkt ook uit de vacatures die blijven openstaan er zijn er een heel deel die nog blijven openstaan en dus niet ingevuld geraken dus moeten we naar manieren gaan zoeken om ze in te vullen een van die manieren zou zijn om jongeren aan de slag te houden, ik vind dat een logisch gegeven maar blijkbaar vindt de regering dat niet want de regering doet er bijna niets aan, ze doen wel een klein beetje inspanningen maar toch niet genoeg Integendeel, wat willen ze? Dat oudere mensen langer willen gaan werken. Maar, dat is allemaal goed en wel, langer gaan werken. Maar gaan die mensen dat wel willen? Als je tegen je zin gaat werken, wat doet je dan? Dan gaat je ziek opgeven en dan gaat dat nog meer kosten aan de staat. Dat is toch onlogisch? Dus moeten we zorgen dat die mensen die willen werken op hun oudere leeftijd, dat die dat kunnen doen zonder dat ze gaan hun pensioenrechten verliezen. Een andere mogelijkheid is, wat volgens mij nog logischer is, is dat allochtonen aan het werk raken. Want dat zijn degenen die momenteel het minste werken, omdat ze geen kansen krijgen op onze arbeidsmarkt. Dus dat, moet dat ook uh, geregeld worden. Sorry voor het uh, onderbreken, want ik zeg, ik zeg alles momenteel uit mijn en dame. Dus de allochtonen moeten dringend aan het werk. Het is onlogisch om te zeggen dat allochtonen lui zijn, langs de ene kant en langs de andere kant dat er werkgevers zijn die weigeren, die het vertikken om allochtone aan te nemen dat is onlogisch, dat is puur hypocrisie en daar ben ik dus tegen, we moeten er dus voor zorgen dat iedereen aan de slag gaat, zo niet als echt al die vacatures blijven openstaan dan zullen we mensen uit het buitenland moeten gaan halen om voor ons te werken, want degenen die werken, die betalen mee voor de sociale zekerheid, voor de pensioenen, voor de werkloosheid. En als er minder mensen zijn die werken, en meer die thuisblijven, ja, dan wordt gewoon de taart, de stukken taart die iedereen krijgt, worden veel kleiner. En dan ga je de mensen pas horen klagen. Dank u.